9 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. In Leeuwarden begint over een uur een partijcongres van de PvdA. Op de agenda staat het strafbaar stellen van illegaliteit, zoals in het regierakkoord is afgesproken. Partijleider Samsom heeft al gezegd dat hij vasthoudt aan die afspraak met de VVD. Maar veel leden van de PvdA zijn het daar niet mee eens. Ook prominente, zoals oud-partijleider Cohen, vinden deze strafbaarstelling principieel onjuist. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNMR, houdt vandaag open dag. Op 45 plaatsen bij de kust en op het IJsselmeer kan iedereen kennis maken met de reddingsdienst. Er zijn rondleidingen door boothuizen en demonstraties met onder meer een reddingshelikopter. Bezoekers kunnen ook met een reddingsboot mee het water op. De KNMR wil met de open dag vooral nieuwe donateurs werven. De maatschappij krijgt geen subsidie van de overheid... en draait op meer dan duizend vrijwilligers. Reddingsboten varen jaarlijks 2000 keer uit om mensen in nood te helpen. Omroep Max zal de Duitse krimi Derk niet meer uitzenden. Dat heeft directeur Jan Slachter bevestigd. De serie wordt in de ban gedaan... vanwege het oorlogsverleden van hoofdrolspeler Horst Tappert. Tappert blijkt van 1943 tot 1945 lid te zijn geweest van de Waffen-SS. Hij was volgens een Duitse socioloog zelfs lid van de beruchte divisie Totenkopf, waarvan veel leden zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Horst Tappert heeft altijd gezegd dat hij verpleger was in een divisie van de Weermacht.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 Het weer alleen in het zuidoosten nog kans op wat regen. Verder droog en bewolkt vanmiddag ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zin in een ouderwets gezellig dagje uit? Ouderwets olifantjes voeren? Of naar een pretpark met zo'n ouderwets spannende achtbaan? Spaar nu bij C1000 voor de hoogste kortingen op de leukste dagjes uit. Tot wel 88 procent. Stik bezig, C1000. Goedemorgen, welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Van 28 april tot en met 5 mei wordt Museum Naturalis in Leiden onder de voet gelopen door dino's. Graaf je eigen fossiel op, stel al je vragen over onder andere de T-Rex aan onze experts en veel meer. Kijk op www.naturalis.nl voor het volledige programma. Dit was Lekker Weg in Eigen Land.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 tot tien uur. Aandacht voor het nieuwe verbod op rommelen met de kilometertellers. Ja, dat is raar eigenlijk, want ik dacht dat dat al heel lang niet mocht. Maar dat is dus niet zo. Dan hebben we het over het oprukkende militaire machtsvertoon van Rusland in Europa... en de uitvinding, waar anders dan in Volendam, van een duurzame vissorteermachine. Goed. Maar we beginnen met de echt brandende vraag van vandaag. Wie loopt waar en waarom juist daar? Nou, gaat aan de dinsdag. Dan zal Koningin Beatrix afstand nemen van de troon. En Willem-Alexander wordt koning. Om tien uur vindt in het Koninklijk Paleis op de Dam de abdicatie plaats van uh, Koningin Beatrix. En om twee uur begint de inhuldiging in de nieuwe kerk van koning Willem-Alexander. We zitten dus even heel, heel even zonder uh, koning dan, hè? We nee. van dit huis. Hè? We zitten geen seconde zonder koning. Oh. Een seconde. Hoezo wil maar jij dan het dan, dan, dan of zo? Nee, nee, nee nooit. Tussen tien en twee uur bedoel ik? Nee, op het moment dat zij haar handtekening zet, is hij automatisch koning. Oh, hij okay. is het al als hij dus de kerk binnenschrijdt. Oké, okay, goed. Nou, dat weten we dan in ieder geval alweer. Want ik maak hem al zorgen. Vanaf het paleis op de Dam zal er een stoet zijn... die zijn de majesteit de koning zal begeleiden naar de nieuwe kerk. Die stoet is samengesteld uit een drietal cortèges. Nou, daar gaan we het over hebben. Maar ook nog over een hele hoop andere dingen. Hartelijk welkom, historica Rijnildes van Ditshuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar bent u eigenlijk komende dinsdag? Oh, ik zit bij de Duitse televisie, moet ik verslaan. Ja. Dus ik zit er al vanaf... 9 uh, uh, uur begin ik met verslaan, tot 11, dan van 2 tot 5, en dan van 7 tot 9. En, en tussendoor hebben ze een Twitter-account geopend en een Facebook, dus ik moet ook nog vragen beantwoorden. Oh jee. Ze dus Je heeft nou van die kun ja. Alles ja, oh, af ja. ja. vind ik ontzettend leuk. Bij de ja, het A. komt er inderdaad moeilijk uit, zeg. Ja, bij de AAD ik en dan zit ik... Uh, nou, ik heb natuurlijk ook het huwelijk destijds gedaan. Ja. En alle bijzetten. Oh, dus Duits. Ik, alles af Duits. doe ik al tien jaar Oh. Ik ben de vaste. De vaste, vaste spreekstel, de... zou zeg ik maar zeggen. Voor de Duitse televisie een... ja. ik vind ik het enig. Ja, ja. Goed, ik, ik zei het al, die, die corteges, hè die, die kerstverse koning die wordt uh, begeleid door uh, cortèges. Is dat altijd zo, zo'n cortège? Ja, nou ja, cortège is gewoon een mooi woord voor een stoet. Hè. Dat is gewoon leuk. Dat is, wat deftig het bij. Ook aan universiteit heb je een cortege van nog mm. leraren. Dus mensen die met je meelopen, komt die, het op neer. Die met je meelopen. En natuurlijk ook omdat er heel veel gasten zijn. En de belangrijkste personen lopen in een cortege. En om te beginnen natuurlijk, er zijn geen gasten. gastheer de staat generaal. Dus daar begint het mee. Mm -hmm. die, want die moeten de eten afleggen. Dus die zijn de gastheer. De voorzitter van de Eerste Kamer is gastheer. Ja, meneer Graaf. Die leidt Graaf, de vergadering. De Graaf. Ja, die leidt de vergadering. Goed. En wie lopen er dan zowel nog meer mee? Nou ja, dus eerst gaan zij er binnen. En die wordt dan gevolgd door de ministers van de Rijksministerraad. En allemaal, nou ja, de belangrijke politieke Nederlanders. En uh, dan komt er een tweede kortijsje van... Uh, dat zijn dus die ministers dan. En het de derde kortijsje, dat is natuurlijk het meest interessante, mm -hmm. want dat is de Koninklijke Stoet. En die komen als laatste binnen. En dat is natuurlijk toch heel erg indrukwekkend. En daar zie je bijvoorbeeld, dat is een hele oude traditie, die, want die hele inhuldiging komt eigenlijk uit de middeleeuwen een beetje opgepoetst in de 19e eeuw. Dat begint dan met herauten. Dat waren in de middeleeuwen, toen je toch geen radio en televisie had, zoals nu, en geen twitter toen um, had je mensen nodig die vertelden, van dames en heren, de, de koning is nieuw. Dat waren dus de herauten. En dat zijn er nu ook. Die hebben ze nog steeds. Die liepen bij vorige inhuldigingen tot Beatrix in prachtige middeleeuwse pakken. En die hebben toch al als een grote toeter? Of, of is dat nee, niet zo? geen toeter. Nee nee, nee, nee, nee. Maar ze moeten wel zijn boodschappers ze moeten uh, verkondigen. Nou, die herauten, er is ook een keuze van hem. Want de vraag is natuurlijk altijd: wie neem je als herauten? Dat waren vroeger allemaal gewoon keurige jongens en zo. Maar nu had uh, uh, koning Juliana er al keuzes voor. Bijvoorbeeld, die had als wapenkoning. Had de soldaat van Oranje. En degene die de uh, grondwet. Az of Roosema. Hazelhof ja, om he? het maar even helemaal voluit he? te zeggen. En toen was um, Marga Klompé mocht de grondwet dragen. Dat is ook zoiets van non-verbale communicatie. We zijn een democratie. Mm. En de grondwet moet ook gedragen worden. Die wordt nu gedragen door Cain Willink, de oud-vice president van de Raad van State. En de heer Rauten zijn ook interessant. Dat is een keuze van Willem Alexander. Om, hij wil natuurlijk de maatschappij samenbinden, hij wil stimuleren. En daar heeft hij voor Dijkgraaf, dus de oud-president... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En dat is de hoogste ambtenaar van het ministerie van Buitenla Buitenlandse Zaken... René Jones-Bos, een vrouw, die, die vertegenwoordigt die wereld... internationale zaken en de ambtenarij in de overheid. En dan Ankie van Gunsven... En die is uh, namens wie? voor sport, namens de sport, oh. om eens wat te noemen. En dan hebben we Kuipers, André Kuipers, dus die lopen daar ook. Namens de wetenschappers ja, wel? Bijvoorbeeld, ja, en natuurlijk ook iemand die wat presteert. dus hij, dat is, hij wil dus de samenleving aanmoedigen en verbinden... door dit soort mensen te kiezen. Oh. En die moeten ook daadwerkelijk daarna, na de inhouding, naar buiten... om op de dam de mensen de, mede te delen... De koning is ingehuldigd. Wacht even, de Ankie van Guns gaat dat staan roepen tegen mensen. Ja, dat nee. wordt dus buiten. Ja, dat, dat, dat gaan ze echt buiten doen. Daarna. Dat is dus al, al is alles zo gegaan. Geweldig. Dat zijn ze te gaan doen, ja, buiten. Met, microfoon en met een microfoon en dan komt er een, een, een, een, een, een trompetgeschal. Ja. Want bij, als je koningen aankondigt, dat zal ook in de kerk zo zijn, dan moeten altijd trompetten en pauken. Dat is een al, e eeuwenlange manier. Dan weet iedereen, dat was ook voor de tijd van de televisie en de foto, je hoort trompetten en uh, uh, pauken, oh, er komt een koning. Dat is heel handig. Dus dat was gewoon informatie. Maar uh, dus in 1980 had koningin Beatrix dus ook een aantal van de heer Ja, dat ook een aantal. Maar dat waren dus deze twee, die ik net noemde, die ja. waren dus, de, dus deze uh, de, uh, verlaat van Oranje, die mocht in de kerk roepen. De koning is ingehuldigd. In oh, de kerk is ja. er ook eentje die dat roept. Nou ja, het, is, het gebeurt natuurlijk maar zo zelden. Echt, ruim dertig jaar, dat, is, dat je steeds weer vergeet hoe het ook weer ging. Nou ja, dat is één. Ach. Er is natuurlijk wel een beetje vaste uh, rituelen zijn er. Maar de koning heeft natuurlijk zelf kan allemaal keuzes maken. En dat is natuurlijk toch interessant. Waar kiest hij voor en wat doet hij? En waar kiest hij voor? Nou, hij heeft dus nu gekozen bijvoorbeeld voor dan dit, dit soort herauten. Mm -hmm. Wat dus een, een heel duidelijke keuze is. Maar ook natuurlijk dat... Uh, nou ja, hij kiest dan tronen. Dat heeft hij ook verteld. Van, nou, de, de, want de, we hebben, hadden geen troon. Hè. Toen wij een koninkrijk werden... Toen was de vraag al meteen, gaan we hem kronen of niet? En zo, ja, wie doet dat? Wat voor een troon moet hij zitten? Wij hadden niks. Nu hebben we een troon in, in de ridderzaal, een vaste voor de prinsjesdag. Maar we hadden geen troon. Dus toen hebben die koningen tot nu toe, die namen een of andere zetel en die lieten ze een beetje verbouwen tot een mooie troon. Koningin Beatrix zat op een soort armstoel. En toen zei Willem-Alexander, die zei laatst van, hij was zo laag, daar kan ik echt niet op gaan zitten. Dus die heeft nu heel toepasselijk, dat is dus heel aardig bedacht, wel. Uh, zetels die aangeboden zijn aan koningin Wilhelmina bij haar huwelijk. In 1901 dus. En die zijn geschonken door de stad Amsterdam... en helemaal volgeborduurd door de vrouwen van Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk heel toepasselijk. En de kinderen, zijn dochters en prinses Beatrix... zitten op stoelen uit 1808. Dus het, hij wil, zei ook, ja, dat is de continuïteit van het koningschap... dat je dus oude stoelen die een betekenis hebben... daar zitten wij op. En die zijn wel op hoogte? Die zijn veel hoger, hij zei wat anders. Ze, nou ja, die hou je niet vol al ja, um, u noemde net al even... Uh Herman Jane Willink die, nee, die draagt de grondwet. Ja. Ja, maar zo'n een, een dik boek? Ja, ja. er zijn er zelfs twee Een, een nee. iPhone waar die in zit. Nee, die is speciaal vervaardigd voor deze gelegenheid. Dus die is al klaar. Ik heb daar toevallig een foto van, maar die kan ik niet laten zien. Het niet bij me. Hm. Maar, uh, dus dat is gewoon zo'n zo soort boek. En daar is ook het statuut, dat is dus nieuw. Want ons wat, koning, is wat is dat? Het, ja, is dat, het statuut het van het koninkrijk. We zijn natuurlijk nu een nieuw land. Sinds 10 oktober 9, 2012 geloof ik, is dat helemaal veranderd. Ja. Dus dat moet ook gedragen worden. Dat is een andere vormgeving van ons land. Dus dat wordt gedragen. En dat zijn dus met de regalia de punten die uh, worden neergelegd. En dan heb je dus de, de, de statuut en dingen ons koninkrijk, dat we dat hebben. Wij zijn een rechtsstaat. En die regalia, die kroon... En, dat, ja, en, die, en die appel toch? En de rijksappel en, dat, en de rijkswaard en zo, die je natuurlijk nooit die kroon op je hoofd mag zetten. Dat is niet de bedoeling. Waarom niet, duidelijk? Nou ja, dat was dus het probleem in 1813, 1814. Dus de vraag, wat doen we met die koning? Hoe gaan we hem installeren? Ja. Zetten we hem een kroon op zijn hoofd? Of, uh, maar ja, als we een kroon uh, nemen, wie zet hem op zijn hoofd? Een protestant, een katholiek, heb je al een probleem. We ja. alle scheiding van kerk en staat. Ik moet het de voorzitter van het parlement doen. Ze zeiden, weet je wat, dat doen we helemaal niet. Zelf mag je het niet doen? Nee, zoals Napoleon, ja. deed zelf. Dus ze zeiden, weet je wat, we gaan terug naar de middeleeuwen. En daar hadden we de inhuldiging, oftewel de blijde inkomsten. Dat is een hele oud ritueel waar de heren uh, met hun onderdanen... een soort contract sloten en een, een eet wederzijds aflegden. Dus eerst de heer, en dan zei hij, ik zal jullie privilege, privileges waarborgen. Hoor. Ik zal het echt doen. En dan pas zeiden de onderdanen, oké, okay, dan gaan we jou ook een eet afleggen. Dat is nog steeds zo. Eerst moet de koning het beloven en dan pas. Leden van de Staten-Generaal, die heeft dus geen... Staatsrechtelijke consequentie, maar het is een verbondenheid tussen de twee. Dus da daarom mag je nog steeds, want soms dan roep ik eens de kroning, en dan zit nee, het is geen kroning, het is een inhul. Het is een inhul, want hij krijgt geen kroon op zijn hoofd. Nee. Maar die kroon hebben dus wel. En waarom? Want die eerste koning dacht, ja, maar ik kan toch niet zonder kroon, dat kan niet. Dus die heeft hij laten maken. Als juwelen van de staat. En die, en die zijn in 1840 weer vernieuwd. Dus we uh -huh. zien nu de kroon uit 1840. Want zijn zoon vond die kroon te miserabel. Dus die wou een mooiere. Nou oké. Okay. Zijn in 1840 opnieuw gemaakt. Met al die scepter en die hè, met z'n vieren. Uh -huh. En die liggen dus als... Voor het, als, als model voor het koningschap, als continuïteit, de waardigheid van de staat. Dus hij heeft Syndrom. geen kroon op zijn hoofd, Willem-Alexander. Maar ligt hij op een kussentje of zo? Ja, ja, ja, ja, want kijk, misschien zet hij hem thuis stiekem op, maar hij zal hem dus nooit in het openbaar. En die liggen dus op een kussen, op een rood kussen, want rood is al even de kleur van de macht. macht zoals een rode loper, rood kussen, van fluweel, Daar is die mantel van fluweel, macht, rijkdom, allemaal, alles heeft een betekenis, omdat dat uit die oude tijd stapt, stamt ook. En dat ligt dus op een credence. Stafel, die ziet u straks allemaal voor u... De Nederlanders ook. De grote tafel, er ligt dus die grondwet, die statuut. En dan deze dingen op rode fluwelen kussens. Maar het komt natuurlijk door 1980, je geen, geen woning, geen kroning. Daar is het. die kroning natuurlijk een ja, beetje van blijven we hangen. We dat is ingeramd wat natuurlijk mooi ruimt. Ja. En ook ja. koning en koning. Ja. Ja. Ja. Maar, maar wacht even nog. nog die, want ik kan me nog herinneren van, van 1980. Dat, dat beeld van, uh, van Beatrix, dat, dat zien we voor ons. Zij had wel degelijk een kroon op. Nee, het de, de, een, diadeem, een diadeem. Oh, een diadeem. Dat is een vorstelijk diadeem dat zal maar ook dragen. Maar dat is, zoiets zou hij niet... Uh, nee, nee, nee, geen sprake van. Een diadeem zou hem wel staan. Hey, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik probeer me namelijk even voor te stellen. Je zei het net van, misschien zal hij hem inderdaad... thuis wel eens voor ja. de spiegel opgezet hebben. Nou ja, hij, hij is niet bij hem thuis natuurlijk. Maar hij wordt nee. nu wel uit de kluis gehaald. Dus hij zal wel toegang hebben. Hij zal de mogelijkheid je wil, je wil hebben. Je wilt toch weten, denk ik, hoe dat staat. Toch? Kijk, als ik niet was, zou ik hem even op mijn hoofd ik zetten. Ik ook. Ik zou het doen, even, maar niet op de foto. Je moet oppassen ermee natuurlijk. Nee, ja, moet je, nee, je moet Fort niet. Voor het weet maakte uh, maak je maar even zo'n klein fotootje. En ja, die, is gek. En ja. die ja. wordt weggestuurd, door de hele wereld gestuurd. En ja. ja. zet ze hem op Facebook. Um, wat gaat u verder aan hebben? Ja, dat is dus ook anders. Dat is ook een keuze, want de koningen, de mannen... die hebben natuurlijk uh, de laatste 146 jaar geleden of zo hadden... aantreden dan, Willem 1, 2 en 3... die hadden dus uniform aan. Want je hebt natuurlijk traditioneel ja. een enorme verbindenis... verbond tussen... Koning en leger dat is natuurlijk altijd zo geweest. Waar natuurlijk ook vroeger uh, op bevelhebbers, heel lang geleden. En um, uh, hij draagt nu rok. Want hij zegt, ik ben natuurlijk niet meer actieve dienst. En ik, uh, uh, ik wil, uh, hij wil dat dus wat meer afstand. Hij, het is nu natuurlijk meer het sociale koningschap... dan het militaire koningschap. Dus hij heeft wel zegt hij blijft hij natuurlijk actief. Op bepaalde dagen zal hij een uniform dragen. Ja. En heeft hij speciaal laten ontwikkelen. Een koninklijk distinctief. Dus een uniform waaraan je kan zien... waarin die regalia weer verwerkt zijn... Maar omdat hij dus niet actief is, dat hij toch verbonden zich voelt met de krijgsmacht. Heel verstandig natuurlijk met zo'n kabinet dat het alleen maar bezuinigt op defensie. Voor je 2,6 keer zonnebaan. Dat ook nog. Maar hij draagt dus een rok. En dat kan hij dan ook dragen. Mooi. Dus alle ook onderscheidingen. Want dat moet je natuurlijk wel. Je moet wel even alles uit de kast halen. Dus Maximaal had ook allemaal onderscheidingen. En die, die, die vorstelijke vrienden van hem. Dus de troonopvolgers die ja. er allemaal zijn nu nog zijn gelijken en dan niet meer, want dan is hij dus een stap hoger... Mm -hmm. die uh, zullen ook allemaal in rok komen met uh, en het hele, alle hovelingen in rok... met alle toeters en belles, bellen. Want vanaf het moment dat hij koning is... dan vervalt natuurlijk die hele volgorde die er nu is. Ja, voor hij treedt treed toe tot de eredivisie, zou ik maar zeggen. Dat, ja. Dus mensen waar je tot nu toe op gelijke voet toch heel goed mee bevriend was... dus met Victoria van Zweden en ja, noem ze maar op, al die troonopvolgers... die zijn dan nu... Ja, een andere. Die zijn een trap lager nu dan hem. En, en wordt dat hij... ergens in duidelijk of niet? Nee, niet op deze dag nog. Want zij zitten namelijk terzijde, dus dat maakt niet zoveel uit. Mm. Maar als hij dus ergens nu zou zijn bij Internationaal... dan gaat hij vooraan en zij achteraan. Ja, nou ja. Zo is het. Had hij eigenlijk uh, het kunnen weigeren? Nee, als je dus uh, troonopvolger bent, je moet koning worden. Dus als Amalia nou zegt, nou zegt dat wil ik niet, ze moet... Uh, ze kan er vanaf natuurlijk door een huwelijk ge niet geen toestemming. Maar ja, dan moet ze een beetje een, een omweg, een beetje mm -hmm. moeilijke omweg. Uh, dat moet volgens de grondwet. En je mag pas, uh, want ze zeggen ook, je moet eerst uitproberen en dan pas... Uh, uh want dan weet je pas hoe het is. En zoals koning Willem III, die wilde het echt niet worden... heeft een brief geschreven aan zijn vader... kunt u mij ontslaan van de plicht? Nee, hij is geworden en is het dus 31 jaar gebleven. En het kan wel dat je dus wordt automatisch... bij die handtekening of de dood van je voorganger... dat je, weer af, dat je meteen aftreedt, want je mag wel aftreden. Dat is een eigen keuze, hoef je niet aan de premier of te vragen. Dan mag want zeggen ze? Een koning mag je niet verplichten tot dwangarbeid. Dus als je koning bent en je zegt, na nou, ja, nou ik vind er geen bal aan. Ja. Dan zeg je, nou kan er op. Dat is grappig, want tot nu toe. De, de, het heeft zo lang de Mare inderdaad, geheerst dat Beatrix helemaal geen afstand van die uh, kroon kon doen, toch? Nee, en nee. dat blijkt opeens gewoon wel te kunnen. Nee, ze mag het altijd doen. En, nou, en, en bij, eh, bij al, Juliana had het toch ook het gedaan? Hadden. En, en Wilhelmina ook. ook? En Wilhelmina. En hij, hij, hij, zij is de vierde in de rij. Nee, het kan altijd. Maar ze kunnen ook tot hun dood blijven zitten. Dat ja. is eigen keuze. We hebben twee koningen die gewoon tot hun dood het waren. En nu hebben we er vier die aftraden. Dat wordt ze langzaam ook al een traditie. Ja, dat, tot nu toe was het nog een randje, maar nu wordt, begint het een traditie te worden. En je zou denken, misschien is dit met de paus die ook aftrad, een aftrap voor meer koningen die misschien zeggen, weet je wat, ik hou er mee op. Nou ja, dat rommelt natuurlijk in veel andere Europese landen... waar de ja. bevolking bijvoorbeeld in Spanje zegt... nou, nou deze koningen zijn we nu echt wel uh, klaar mee. Ja. Uh, maar goed, kennelijk hebben ze in die landen nogal steeds het idee van ja, we, we moeten tot onze dood blijven zitten. In ja, een land natuurlijk ja, voorop. Ja, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. En echt maar van 85 en 90 dat nog ja. steeds fris en vrolijk overal bij is. Maar ja, kennelijk en niet wil dat dat uh, snotjoch hier ja, doet. Weet, die 64 is, die, is, geloof ik, inmiddels. Ja, ja, ja, dat weet. Die is al 60 jaar. Uh, komen ja. het, komt u eigenlijk? Deels. Ja, die komt met Camilla. Ja? Ja, die komt. Zes... Was er vorige keer ook bij. Ja, dat is natuurlijk gek, dat is natuurlijk Wat een trug. Hij heeft ook even geaarzeld, ja, dat is d natuurlijk Dat vervelend. heeft natuurlijk wel pijnlijk. Om te komen. Ja, want het is natuurlijk toch vervelend. En hij is natuurlijk weer een tussengeneratie, want de huidige troonopvolgers zijn veertigers en hij is een zestiger. Ja. Hij zit überhaupt een beetje tussen al die mensen in. Dat is een ja. beetje lastig voor hem. Ja, nee, maar goed, dat, dat is pijnlijk, want het zal dus gewoon iedere keer als hij een beeld is, dan zullen mensen zich dat realiseren. Ja, maar ja misschien vindt hij het zelf helemaal niet erg. Dat weten we niet. Goed, nee, dat weten we niet. Dat nee. weten we niet. Goed, nou, wij weten in ieder geval weer een hele hoop uh, meer. Dankjewel. je wel, historica Renildis van huis. Het ging dus onder andere over de stoeten die Willem-Alexander komende dinsdag begeleidt... van het paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk. Het paleis op de Dam is nu al helemaal... Ze slapen daar, hè, ook. Prins ja, Willem-Alexander ja. en, uh, en Maxima ja. de dag daarvoor. Ja. Tenminste, dat heb ik begrepen. Goed, dankjewel. Er is vast nog veel meer over te vertellen. Maar aanstaande dinsdagavond, dan, uh, dan weten we... Helemaal alles. Als u er meer over wilt weten, u kunt altijd terecht. Nieuwshow.nl Of de Duitse of de televisie. Ja. Van ja, 9 tot 11 op de Radio 1 zaterdagochtend. Dit is de Trost Nieuwsshow. Met Peter de Bie en Mieke van der Wey. Het frauderen met kilometerstanden van auto's... is het kabinet een doren in het oog en wordt dus daarom aangepakt. Vanaf volgend jaar is bij wet verboden... om nog te knoeien met de kilometerteller. Die fraude die duurde al jarenlang en is buitengewoon lucratief gebleken. Ze levert een auto, een gebruikte auto met weinig kilometers meer geld op dan... En andere. Ook is de verzekeringspremie lager als er minder met de auto is gereden. En die tellerfraude kost de consumenten, de verzekeringsmaatschappij en de overheid jaarlijks honderden miljoenen euro's. De Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met een wetsvoorstel om die fraude vanaf 2014 strafbaar te stellen. Tot grote opluchting van de autobranchevereniging Bovag. En aangeschoven is woord voor de Paul de Waal. Goedemorgen. Morgen. Het, het lijkt me zo logisch. Dus wat, dat je er niet mee mag knoeien dat dat nu pas strafbaar is? Ja, dat is ook zo. En eh, iedereen denkt eigenlijk dat dat zo is. En dat is niet zo. Uh, wat natuurlijk wel strafbaar is, is dat je een auto verkoopt... met een teruggedraaide teller ja. en dat dan niet bijzegt. Ja. En dan kan je iemand aanpakken. Maar je maar, mag het voor jezelf gewoon wel doen. <laughs> ja, iedereen, iedereen mag het doen als je het er maar bijzegt. En dat is natuurlijk vervelend, omdat het heel lastig is... Ja. om dan te gaan vervolgen. Hè? Want je moet bewijzen dat iemand moedwillig jou een auto heeft verkocht... en dat hij wist dat die teller was teruggedraaid. Dus tot nu toe, als we iemand wilden aanpakken... dan moesten we met verborgen camera's in de weer en dergelijke, ja. en dat is heel erg ingewikkeld. En nu kan je gewoon de terugdraaiers gaan aanpakken. Ja, vroeger, vroeger was er altijd de mare dat dat gebeurde in een garage... en dan zetten ze de boor erop... Ja. Die monteerden ja. ze en die draaiden hem dan terug. Was ja, dat ook werkelijk ja, zo? Ja, dat kon inderdaad. En hoe nu dan? Ja, nu heb je een laptop met een programmaatje. En uh, je, je stopt er een stekker in. Elke, elke moderne auto heeft een ingang voor een computer. Dus probleemloos. Ja, het is niet heel ingewikkeld. Uh, je, kan, uh, je kan de apparaten daarvoor op internet kopen. Ja. Ja. Ja. Maar goed, het lijkt me nog niet zo makkelijk om uh, dat aan te gaan pakken. Nou ja, het is best ingewikkeld. Wat je vooral moet doen is, je moet het dus verbieden... en daarna moet je gaan vervolgen. En daar, daarom heeft het zo lang geduurd. Het verbod zat al lang in de pen. Maar de overheid was wat huiverachtig om eh, zich te commenteren... aan het gaan vervolgen van, eh, van, dat, eh, van die fraudeurs. En wij hebben gezegd, nou, dat is een sine kanon. Dat moet je doen, want anders dan heeft het geen zin, dat verbod. Dat zien we in Duitsland. Hè. In Duitsland is, is het tellendraaien verboden. Alleen daar doen ze niks aan vervolging. En ze hebben niet zo'n goede kilometerhistorie database als wij. Dus daar is wel 30% van de auto's teruggedraaid met een verbod. Nou, wij hebben een hele goede database waarin heel veel kilometerstanden al geregistreerd staan. Hè? Dat is de Nationale Autopas. Daar zitten bijna 90 miljoen standen in. Dat betekent dat je per auto een hele mooie historie van Hoe de kom kilometerstanden hebt. aan die informatie? Die, die worden bij, um, bijvoorbeeld bij de APK. of als de auto van eigenaar wisselt, worden die door de garage um, ingetikt. En die komen allemaal in dat bestand op basis van kenteken. En als je dus een auto koopt. Dan kan je zo'n kilometerhistorie bekijken. En dan kan je zien of er gekke gaten in zitten. Of dat er sprongen in zitten. Of dat het ineens weer daalt. En dan weet je dat er iets mis is. Alleen daarmee hebben we. Hè, dat is een initiatief van de branche geweest. Daarmee hebben we het aantal auto's teruggebracht naar 5%. Waarmee geknoeid is. En dat is nog steeds heel veel. Maar veel minder dan 30% in Duitsland. Wat we nu gaan doen. Is zorgen dat er veel meer verplichte momenten komen. waarop je die stand moet invoeren. Bijvoorbeeld bij alles wat je in de garage doet boven de 150 euro. Moet de garage moet die stand invoeren. Dus dat betekent. Dat de mazen van het net ook veel kleiner worden. Dus het is deze combinatie van factoren waardoor we denken dat we echt naar een niveau kunnen waarbij we veel minder misschien wel achter de comma percentage auto's hebben met een teruggedraaide stand. Want hoe zit het? Waarom wordt er echt honderden miljoenen uh, kennelijk aan verdiend? Want dat je een auto voor meer verkoopt door die teller terug te draaien, dat begrijpt iedereen nog wel. Ja. Maar verder, verzekeringsmaatschappijen enzovoort, hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, als het aan het licht komt, is een auto in één klap een stuk minder waard. Hè? Dus dan moet je hem, als je hem dan weer doorverkoopt, dan lijkt het wel Dat is helder. Dat is helder, ja. Nou, uh, maar bijvoorbeeld ook. Denk aan reparaties. Een auto met 2,5 ton op de teller... daar is een heleboel aan versleten. Daar hou je geen rekening mee als je dat hoge bedrag betaalt. Dat betekent dat je dus voor veel meer reparaties... en veel duurder reparaties aan de beur bent... dan dat je had ingecalculeerd. Dat is ook verlies, bijvoorbeeld. Dus ja, het gaat, het gaat hard, hoor. Wij berekenen dat het ongeveer 250 miljoen per jaar kost. Blijft u, nog, blijft u nog even zitten? Wij hebben telefonisch contact met Jeroen. Dag, Jeroen. Jeroen is eigenaar van een bedrijf dat al jarenlang reclame maakt voor kilometercorrectie voor oh, auto's, oh. motoren en zelfs landbouwmachines. En u, u verdient daar in uw ogen een heerlijke boterham mee, begrijp ik? Ja, we doen het werk al 15 jaar. Dat klopt. Ja, maar wat is er dan het verschil tussen correctie en terugdraaien dat niet mag? Uh, nou ja, in principe is natuurlijk terugdraaien nog steeds wettelijk toegestaan in Nederland. Uh, het is natuurlijk al het feit of zo dat nu of een auto of een voertuig dat aangepast is, dient bij de verkoop natuurlijk wel vermeld te worden dat die kilometerstand niet correct is of zal op de originele kilometerstand gezet moeten worden. Ja, maar maar dat u noemt dat controleert correctie. controleert u natuurlijk heel streng, hè? Wat zeg ik? Dat controleert u natuurlijk persoonlijk heel streng. Nou, maar daar ben ik natuurlijk ook niet voor. Nee, te nee te precies. Nee. Maar, maar wat, wat is dan kilometercorrectie? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Eh, nou, kilometercorrectie is natuurlijk het aanpassen van een, een kilometerstand naar de gewenste kilometerstand. Waarom dus wil je dat? Wacht even, maar... U, u, u zegt aanpassen, maar dat is dus in de praktijk betekent dat terugdraaien, of niet? Nou ja, dat, dat, dat hoeft niet per se terugdraaien te zijn. Dat kan, een, dat kan een kilometerstand omhoog zetten, ook. dat kan een kilometerstand om beneden zetten zijn. Dat, maar waarom dus, dat zou je een kilometerstand omhoog zetten? Uh, nou, 50% van het werk bestaat uit bijvoorbeeld dierenwerk. Ja. Inderdaad, tellers die vervangen zijn of tellers die inderdaad na een storing bijvoorbeeld... een verkeerde kilometerstand hebben die dus op torsnelle stand gezet moet worden. Om het voorbeeld te geven, we hebben een website, uh, cynik desportnl over puur alleen één dashboard van één type auto. Die chronisch kapot gaat. We maken er wel 500 per jaar van. Uh, die dus op, op 3,5 ton staan. Terwijl ze werkelijk uh, uh, een maand geleden voor de APK nog op 120.000 stonden. Nee. Die kilometerstand zal dus ook opnieuw in een goede kilometerstand gezet moeten worden. Ja. Dat is dus bijvoorbeeld het voorbeeld omhoog zetten. Maar goed, auto. u bent dus niet iemand die op een duister industrieterrein. Uh... Zit, u, u bent oh, gewoon via absoluut. de gouden gids gewoon, gewoon te ja, bereiken. we adverderen. We staan op de, het staat op de voorgevel heel groot. Maar, maar toch wou u niet met uw volledige naam op de radio. Uh, nee, dat is, een, dat is eigenlijk een beetje ja, heel simpel... omdat we nog niet weten hoe die wet in elkaar gaat zitten. Um, een beetje zelfbescherming, om het zo te zeggen. Uh, we weten nog niet hoe de wet in elkaar gaat zitten. Um, dus wat ik, al, wat ik gisteren ook al tegen de redactie van jullie zei... Ja. Uh, dit gesprek had beter eigenlijk een week later plaats kunnen vinden... zodat we eigenlijk weten hoe de wet aankomend januari 2014 in elkaar gaat zitten. Dus u bent toch bang dat u door die wet opeens in een strafbare categorie gaat vallen? Uh, door die wet zullen we misschien in een strafbare kategorie gevallen. Ja, dat weet ik niet. Nee. Maar, maar mag ik u nee. nou eens vragen, he, heeft u vaak het idee dat er toch mensen bij u komen... die willens en wetens voor puur financieel voordeel uh, met die teller uh, terugdraaien of vooruitzetten? Mm. Kan die schelen wat. Uh, ja. uh, zonder dat het uw verantwoordelijkheid is? Uh, nee, heel simpel. Dat ik ook aan op de website, op de factuur en op het kaartje. Uh, als we het vermoeden hebben dat er inderdaad uh, simpelweg profijt wordt gehaald... op het feit dat jij je kilometerstand laat aanpassen, ben je ook niet welkom bij ons. Uh, net zoals eerst dat je bij een nice auto, een of een taxi niet welkom bent bij ons. Nee, maar... Als jij puur voor eigen plezier doet, moet je het allemaal zelf weten. Het is mijn eigen ommetellig, dus dan, dan mag je in praktijk ook maar doen wat je zelf wilt. Ja. D -d dus uh, zo, zo gauw als een particulier komt, kan hij uh, alles krijgen wat hij hebben wil? In principe wel, ja, natuurlijk. Maar ja, dat is ja. natuurlijk de verantwoording van de particulier zelf. Iedereen ja. weet dat je natuurlijk iets wat, uh, ja, iets wat niet kloppend is, mag je natuurlijk niet verkopen of verzwijgen bij de verkoop. Het ja, maar, maar, maar nog even. Ik bedoel, als een particulier bij u komt, met een auto, en uh, ja, die vraagt, uh, zet hem eens 60.000 kilometer terug dan kunt u toch nagaan wat de bedoeling is. Dat is toch niet uh, om tegen de buurman te zeggen... kijk eens, ik heb een... Uh, nou ja, hij heeft opeens, gek genoeg, 60.000 minder gereden, hoor. Het zal, zal u verbazen hoeveel, hoeveel klanten wij hebben inderdaad... die gewoon zeggen, ik doe het voor eigen plezier. Ik zou zelf ook mijn eigen kilometer aan het lager zetten... omdat ik het gewoon mooier vind. <laughs> Waarom niet? <laughs> mooier? Hoezo mooier? Ja, het, het, ik vind het leuker staan als mijn kilometer aan het lager staat. Nou, dat is een goede reden. Waarom? Het is net zo ik, als... als, als uh, Vrouwen die er graag jonger uit willen zien, zoiets. Ja, precies. En dan zie je het als een niet heb. Waarom niet? Nou. nou, meneer de Waal. Wat, uh, ik, ik zie u hier een beetje... Uh, met uw hoofd schudden. Ja, ik weet ik, niet hoe ik het ik, moet ik, omschrijven. Ik weet niet precies hoe de wet in elkaar zit. Maar ik weet zeker dat daar een uitzondering wordt gemaakt. voor het eerste deel van het uh, verhaal van deze meneer. Dus als inderdaad een, een, een teller vervangen moet worden. of een teller stuk is, dan zal die op de goede stand gezet moeten worden. En dat moet gebeuren door, ik denk, gecertificeerde bedrijven. Het zou best kunnen dat dit bedrijf zich daarvoor aanmeldt. en dan ook daarvoor in aanmerking komt. Uh, het tweede deel van zijn verhaal, dat gaan we uitbannen. Dus particulieren die daar komen, die zeggen: draai maar terug. Dat terugdraaien wordt strafbaar. Dat mag niet meer. Dus kan best zijn dat deze deze meneer een deel van zijn handel overhoudt, hoor. Maar uh, een particulier die komt, ik vind het zo mooi... dat hij uh, op 100.000 staat in plaats van op 200.000, dat gaat eruit. Maar kunt u zich voorstellen dat hij, tenminste ik neem aan... dat dat zo is, Jeroen, ook gewoon bang is voor zijn broodje... Ja, ja, en wat hij nu doet, uh, naar de letter van de weg, wet uh, mag dat ook. Hè. Wat je nu niet mag, is een auto die een teruggedraaide stand heeft verkopen... en dat er niet bij zeggen. Dat klopt, dus als die particulier dat mooi vindt... dan moet hij dat nu maar vooral Maar amper te controleren natuurlijk. Uh, nou ja, behalve dan via die Nationale ja. Autopas natuurlijk. Maar daar heeft de grote particulierweg geen toep... Uh, ja, zeker wel. Ja, oh, zeker oh. wel. Ja, ja, als je bijvoorbeeld naar autopas.nl gaat of naar de RDW... dan kan je uh, daar een, uh, op basis van je kenteken vragen... is de kilometerstand logisch of niet? Dan krijg je stoplichtje uh, rood of groen of... Uh, oh. uh, en, en als je, het, als je de hele historie wil, dan kan je naar een autobedrijf gaan... want het is aangesloten bij de Nationale Autopas. En dan krijg je gewoon de hele kilometerhistorie. Dus zo'n gat van 200.000 naar 100.000, dat komt recht wel uit. Meneer Jeroen, u wilde nog iets zeggen. Nou ja, kijk, inderdaad het, het punt is dat het, is, is dat het nu de laatste jaren zo gekomen... is dat de kilometer soms zo bepalend is voor een auto... Um, uh, ja, heel simpel. Uh, mensen kijken tegenwoordig puur alleen naar kilometerstand. Als er twee dezelfde auto's naast elkaar staan. met de een heeft twee ton, de ander heeft een ton gelopen. dan kiest men automatisch voor degene met een ton. Uh, het, uh, te, terwijl ik weet dat er ooit een advies uitgegeven is. van geloof ik. welke in, uh, uh, uh, instantie was dat? Ik geloof de ANWB, die zei dat, dat, dat een kilometerstand niet direct waarde bepalend is voor een auto. Uh, het, het, het, het, het feit is nu dus dat eigenlijk er geld wordt verdiend over de rug van de burger omdat een kilometerstand zo waardebepalend is. Terwijl een compressietest of een, of, een, of, een, of een technische inspectie aan een auto... naar mijn idee veel meer waardebepalend zou moeten zijn. Ja. In plaats van puur een ene kilometerstand. Ja, nou ja, be beide is natuurlijk nog beter, maar het is toch zo logisch als wat. Dat als je twee ton gereden hebt, dat het ding meer versleten is... dan een ding dat één eh, ton gereden heeft. Het is toch zo logisch ja. als wat. Absoluut. Absoluut, maar het is niet da daadwerkelijk het waardebepalende plaatje voor een auto. Nee, maar wel mede. Niet wel mee, inderdaad, klopt. Maar het, het, het, het, het feit is nu dus dat er puur alleen maar naar een kilometerstand wordt gekeken... En terwijl een auto een slechte reparatie gehad nou. heeft... of een onderhoudsbeurt niet gehad heeft. Daar wordt niet over gepraat. Mogen we u even... hartelijk danken. U bent in ieder geval een goed gelovig mens. Dat uh, heeft u wel heel erg duidelijk gemaakt. U hoorde dus Jeroen van Beroep, herstellen en u hoorde ook Paul de Waal van de BOVAG. We hadden het dus over de aanpak van fraude met kilometerstanden. Vanaf volgend jaar, strafbaar dus. Die zouden op de achtergrond ik klappen. Geen idee. De mensen uit de studio in ieder geval. Ach, goed, de Love Trip heette het nummer. Chris Berry was de zangeres. Neem ik aan. In Zweden is de legerleiding ernstig in verlegenheid gebracht. na een in hun ogen ernstige provocatie van de zijde van de Russen. Met Pasen vlogen Russische gevechtsvliegtuigen wel heel dicht in de buurt van twee belangrijke Zweedse militaire installaties. Maar een reactie van het Zweedse leger bleef uit. Er werd geen enkele poging ondernomen om de gevechtsvliegtuigen te onderscheppen. Zweedse parlementariërs zijn verontwaardigd en zien hierin een bewijs dat het slecht gesteld is met de militaire paraatheid van hun land. Of is het weer een staaltje Russisch machtsvertoon in het luchtruim? We gaan het vragen aan Marcel de Haas. Hij is luitenant-kolonel, buitendienst en ook nog eens een keer Ruslandkenner van Instituut Klingendaal. Hartelijk welkom, okay. Marcel de Haas. Nou zeg het maar. Wat, uh, wat is hier aan de hand? Wat, wat, waar draait het hier om? Ja, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, ja. maar ik denk dat allebei de dingen aan de hand zijn. Uh, ook Zweden bezuinigt al jarenlang op zijn defensie. Uh, je zou verwachten dat er, zoals wij dat ook hebben, een quick reaction alert klaar staat. Dus twee uh, gevechtstoestellen die dan opstijgen. Dat heeft overigens niet alleen te maken met, laten we zeggen, de grote boze vijand, de Russen die dan binnen kunnen komen... Maar ook met de zogenaamde renegade toestellen. Hè? Zeg maar van uh, uh, 11 september 2001, hè? De, dat soort toestellen. Dus je zou verwachten dat die klaarstaan. Dat is kennelijk niet gebeurd. Uh, ah, waarom is niet duidelijk, dat, dat hoor je niet in het verhaal. Um, Ze hebben toch SAP grippens? Ja, ja. Ja, Zweden? Die, wij, die wij eventueel ook kunnen kopen, hè, in ja, plaats precies. van de JSF. Dat maar... gaat een stuk goedkoper, begreep ik. Nou, dat valt nog tegen. Oh. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar, he. maar, maar, maar, maar, goed. Nee, maar die is hebben ze het, toch? Het, daar hebben ja, ze een paar honderd ja. van. Is het denkbaar dat uh, uh, uiteindelijk daar in Zweden dat ze wel hebben gezien? Er komen er twee toestellen aan, maar die je wat niks in de hand, blijven rustig zitten. Die komen hier toch niet binnen? Het zijn Russen. Nee, nou, het hangt natuurlijk ook vanaf waar ligt het gebied van verantwoordelijkheid. Kijk, ze zullen, die, de Russische toestellen zullen niet boven uh, het Zweedse grondgebied hebben gevlogen. He, dat is met die Russische bommenwerpers die hier nog wel eens in de buurt komen, he, boven de Noordzee. Die komen ook niet boven ons grondgebied, maar dan het gebied van verantwoordelijkheid. He. De NAVO heeft het allemaal in stukjes uh, gedeeld. Zweden zit natuurlijk niet bij de NAVO, maar Zweden heeft traditioneel een hele grote defensie gehad. Juist omdat ze niet in, in de NAVO zaten. Nou, dus dan mag je verwachten dat ook zij uh, die toestellen uh, laten opstijgen. En nu is natuurlijk de vraag wat je daar ziet in het parlement van... nou, hadden we die toestellen dan niet beschikbaar? Nou, dat is natuurlijk toch wel een beetje griezelig. Nogmaals, niet alleen omdat het gaat om eventuele Russen die een beetje zitten te pesten... en ook niet hermachtsvertoon... Uh, maar ook omdat er toestellen, he, gekaapte toestellen binnen kunnen komen... die iets gaan aanvallen, he, of die, die ze laten neerstorten op, op gebouwen. He, dus van, daar, vandaar dat je dat wel degelijk nodig hebt. Maar Dit is echt serieus. Ja. ja. Is het een blamage voor die Zweedse minister van Defensie? Dat lijkt me wel. Als, jij, uh, uh, nou ja, als je zelfs niet eens twee gevechtsvliegtuigen uh, uh, paraat hebt... om uh, hier wat uh, mee te doen dan is dat een rare vertoning natuurlijk. Ja, is, is er eigenlijk al gereageerd? Hebben ze al uitgelegd wat, hoe het zat? Ik heb niet? het dan nog niet gehoord. Wat ik nee. wel begrepen heb, is dat de NAVO... die zit natuurlijk in de buurt bij mm -hmm. de Baltische Staten. De Baltische Staten, het luchtruim daarvan, uh, dat wordt verdedigd door de NAVO... omdat die, die landen hebben zelf geen luchtmacht, die zijn te klein. Uh, Nederland doet dat ook wel eens. Ik geloof in 2017 gaat Nederland dat weer doen... Um, daar zijn wel twee F-16's van opgestegen. De, de NAVO en Zweden werken heel nauw samen. Misschien is het zo geweest, maar dit is allemaal speculatie... Um, dat Zweden hebben gezegd van... ja, we hebben momenteel die toestellen niet beschikbaar. Wat me toch wel verbaast. En kunnen jullie dat even doen als vriendendienst? Want wij doen ook veel voor jullie, hè? Wij oh. zetten onze troepen in in Afghanistan. Maar waarom doen die Russen dit? Ja. Wat ja. heeft dat nou voor zin? Nou, dat heeft met een heleboel dingen te maken. Maar eigenlijk het voornaamste is... Uh, het, ja, een goed een Nederlands woord ken ik niet, maar in het Engels heet dat bullying. Pesten. Het, uh, pesten, indruk maken, ordinair militair machtsvertonen. Dat is dezelfde gede, Ja. Uh, waarom die Russische bomwerpers regelmatig hier langs komen? Kijk, aan de ene kant kan ja, maar je maar zeggen... Maar waarom juist daar? Kan, ik bedoel, je kan honderd dingen verzinnen toch, als je wil pesten. Waarom gaan daar ja, juist in nou, de buurt Nou, je gaat bij westerse landen. He, ze komen dus hier bij ons in de buurt Engeland, Duitsland, België, Nederland... Uh, je kan zeggen, nou, dat doen ze om te testen hoe snel onze F-16 erbij zijn. Maar goed, als je dat elke twee maanden doet met je chronometer, dan weet dan je weet het weet je veel wel. wel hè. Uh, nee, maar uh, Poetin uh, dat heeft te maken met dat Poetin duidelijk uitstraalt... en nu in zijn derde termijn uh, zeker. Uh, Rusland is terug op de kaart. Oh. Ze zeggen ook in hun veiligheidsdocumenten... Nationale Veiligheidsstrategie en de Militaire Doctrine... Um, uh, wij zijn terug op de kaart als belangrijke mogelijkheid. We zijn uh, ons leger aan het hervormen. We gaan gigantisch herbewapenen. Er wordt tot 2020. He, wij zitten maar te bezuinigen op defensie. Maar de Russen die kopen nieuwe wapens voor 600 miljard dollar tot 2020. Dat is natuurlijk gigantisch. Nou, uh, om te laten zien dat Rusland nog steeds of weer een supermogendheid is. Nou, en uh, een van de dingen om dat te laten doen is die bommenwerpers. We praten hier uh, dan over bommenwerpers waar in oorlogstijd kernwapens kunnen hangen om die in de buurt uh, van ons gebied uh, te laten vliegen. Maar begreep ik nou dat die twee toestellen, die Russische toestellen, best ouderwetse toestellen waren? Um, de, die toestellen die bij ons in de buurt komen, dat zijn hele oude bakken. Zeg maar vergelijkbaar met die b 52s van de Amerikanen ja, of ja. van Vietnam en daarvoor. Uh, en dat is met die Tupolev-Ber is dat ook. Dat zijn dingen van 50 jaar oud. Dus ja. dan kan je ook zeggen, nou ja, wat stel voor. Maar ja. het gaat gewoon rond van. Het is pure principe. Nou, je kan juist die dingen zijn voor hele lange afstand uh, geschikt. En het feit dat je de kernwapens onder kan hangen. Hè. Oh. Het gaat, kijk, uh, de Russen die besteden dus heel veel uh, geld aan herbewapening. Uh, maar nummer één is kernwapens. Want uh, als jij een grote jongen wil zijn in de politieke wereld... Hè, en dat zeggen ze dus ook in al die uh, uh, uh, strategieën en doctrines... dan doe je dat primair met kernwapens. Dan, dan hoor je erbij bij de grote landen. Wat nu is het uh, uh, op het NAVO-hoofdkwartier? Is dat toch schrikker geblazen? Of is dit eigenlijk. Uh, nou ja, uh, jongens, uh, dit, dit kan zo niet. En uh, zeg maar dat je het op orde hebt. En over een maand zien we wel weer verder. Nou, nou maar... Zweden zit dus niet in de NAVO. Hè? Dus nee, maar... Brussel gaat er niet over. Nee, maar goed, ze, ze zullen wel onmiddellijk contact opnemen. Toch? Uh, nou, ik denk dat het primair, omdat, omdat Zweden neutraal is, een, een nationale zaak is. Hè? Er, er worden dus nu uh, vragen in dat parlement gesteld. Uh, hoe kan dat nou? Uh, ik denk dat daar primair het, het verhaal is. Kijk, je kan wel zeggen naar de NAVO toe... Hè, want wat moet je nou met die Russen die altijd dan maar... Hè, de laatste jaren met die, met die patrouillevliegtuigen uh, langskomen... wat moet je daar nou mee? Uh, uh, je kan zeggen, nou, we hebben samenwerking met de Russen... de NAVO-Ruslandraad, uh, juist om alle dingen bij elkaar te brengen... en een goede samenwerking te hebben... En dan is dit natuurlijk een raar gebaar om maar met, ja. uh, met, met de kern, uh, kernwapen bommenwerpers uh, te vliegen. Want wat gebeurt er dan in de praktijk als het wel goed gaat? Dan stijgen er twee toestellen op ja. en wat gebeurt er dan? Nou, die gaan ernaast hangen. Hè? Dat gebeurt bij ons ook steeds, consequent. Zo snel mogelijk. moet je het ja. wel in kunnen halen. Ja, maar moet goed, je hopen die... dat het geen modern toestel is. Nee, maar ja, nogmaals, het zijn hele oude bomwerpers... en dan komen wij met die F-16's. Oké, okay, laten die ook 30 jaar oud zijn... maar die zijn wel even een stuk sneller dan die bomwerpers. Ja, die maar bomwerper. goed, als er dan toch echt een geavanceerd Russisch toestel komt... dan wordt het dus andere koek. Dan zou het uh, anders worden. Maar dan is even de vraag, dat weet ik technisch gezien niet... of die ook wel die hele lange afstanden kunnen maken. Want die Russen doen dat namelijk ook naar Japan toe. Ze doen het ook naar Amerika toe. Dan praat je echt over natuurlijk duizenden en duizenden uh, kilometers. Gewoon even, even een beetje kijken zo. Ja, nou kijk, er zit nog wat achter. Uh, uh, dat heeft met de binnenlandse politiek van Rusland te maken. Uh, Poetin wil natuurlijk die politieke oppositie de kop indrukken. Dat doet hij inmiddels wetgeving. Hè. Een heleboel mensen worden opgepakt. Hoogverraad, uh, NGO's die worden belaagd. Die worden, die worden genoteerd als, als uh, buitenlandse agent. Maar hij zegt, nou de Amerikanen en het Westen, die steunen die binnenlandse oppositie. En daarom voert hij een harde koers, met name ook naar Amerika... allerlei samenwerkingsvormen over drugsbestrijding... en over de vernietiging van kernwapens en chemische wapens... waar de Amerikanen aan betalen. Dat wordt allemaal opgezegd. En dit militair mastertoon is ook een uits, uh, uh, uiting daarvan van... we hebben jullie wel in de gaten en jullie steunen de binnenlandse oppositie... en we zullen ons goed laten gelden in jullie richting. Ik begreep dat er op 20 april ook al een Russisch spionagevliegtuig... Een, een vlucht heeft uitgevoerd in een smalle luchtstrook... vlakbij enkele Zweedse eilandjes in de Oostzee. En dat, dat, dat die Zweedse legerleiding weer totaal verrast was. Ja. Dus dus ja het, het gaat lekker... Ja, het is, lekker is daar, het is een blamage natuurlijk. Ja, waarom doen ze dat? Dat heeft met operationele dingen te maken, okay. want we hebben natuurlijk hier in Nederland ook uh, spionagezaken gehad, hè, de laatste tijd. En men denkt natuurlijk, nou, de Koude Oorlog is al twintig jaar voorbij, dus er wordt niet meer gespioneerd, maar natuurlijk wel. Want de Russen willen weten hoe onze leger in elkaar zit, hoe onze politiek in elkaar zit, hoe de NAVO in elkaar zit, de structuur, hoe snel de NAVO reageert op bepaalde crisissituaties. En dat geldt natuurlijk ook voor een land als Zweden, wat nauw samenwerkt uh, met de NAVO. De Russen doen dit, doen, uh, doet de NAVO dit ook wel? Of doet Nederland dit ook wel? Uh, uh, met, met met F-16's uh, boven ja, gewoon Rusland gewoon hangen? Nee, ja, nee <laughs> gewoon daar een beetje bij Estland een beetje rond en zo. Nee, nee, nee. Kijk, er zijn natuurlijk wel oefeningen. Uh, je ziet ook met Noord-Korea dat de Amerikanen dan met Zuid-Korea en Japan daar oefenen. Dat he, is natuurlijk ook een duidelijke boodschap van. Wij staan ook paraat. En de NAVO oefent ook wel eens in de buurt van Rusland. En het feit dat die NAVO-F-16's boven de Baltische Staten hangen. dat vinden de Russen erg vervelend. Dat is een soort rode lap op een stier. Maar dat laat je wel zien. De samenwerking met Rusland is versterkt. de laatste paar jaren, met name onder Obama met die reset. Maar tegelijkertijd hebben de Baltische landen en Polen geëist. dat ook hun verdedigingsplannen mochten die Russen rare dingen gaan doen... dat die ook beter uh, op, uh, op, op de kaart zijn gezet. Wordt er voor de vorm nog geprotesteerd eigenlijk richting, die Russen, richting die Russen? Of is dit gewoon uh, business as usual? Ja, er wordt wel geprotesteerd. Nederland heeft het ook wel eens gedaan, de NAVO ook. Ik zeg dan zelf, wat is het beste wat je kan doen? Vooral geen aandacht uh, aan besteden. Want dit is gewoon een, een, een nare kleuter Flauwe die aandacht lucht. wil hebben. Vooral geen aandacht aan geven. Hmm. Maar het gaat toch hoog, hoog oplopen, daar ja, in Zweden. Voor die Zweden wel, maar dat is net weer wat anders dan wat ze bij de NAVO doen. Maar dat is eigenlijk een intern probleem, dat je militaire zaken niet op orde hebt. Nou ja, die, de meneer, mevrouw Karin Enström die, uh, wordt uh, ter verantwoording uh, geroepen. Dus we zullen zien wat zij, uh, wat zij te melden heeft. Zouden de Russen zich nu een beetje gaan dijst houden? Nee hoor, nee. Nee, nee. Want het is ja, duidelijk is beleid van oh. Poetin. Uh, uh. Ik laat zien dat mijn uh, leger weer op de kaart staat. Ik doe aan herwapen, ik heb mijn hele leger geherstructureerd. En dat zullen ze overal weten. He, er was laatst ook, hij kwam uit Zuid-Afrika voor een ontmoeting van de BRICS. Dat is uh, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Hij zit dan in zijn vliegtuig. En dan, dit staat dan breed uit in de Russische media. Maar ja, wie controleert de Russische media? Jawel, het Kremlin. En dan wordt gezegd, de oppervorger Poetin geeft nu opdracht aan de Zwarte Zeevloot om uit te varen voor een plotseling oefening. Nou, dat kan helemaal niet militair technisch, maar zo wordt het wel gebracht. En dat is weer de stoere taal, want hij komt natuurlijk van zo'n topconferentie, weet dat hij alle media om zich heen heeft. En dat is natuurlijk prachtig en dat is weer een bewijs van. Het heeft ook te maken met de bilanspolitiek, hè. Uh, hij wil zich natuurlijk altijd verkondigen als de grote stoere leider... Uh, en dit zijn natuurlijk de dingen om het te doen. Hè? Uh, zo is hij ook aan de macht gekomen in 1999 2000 met die Tweede Tsjechiënse oorlog. Uh, hij liet zich daar onmiddellijk zien in Tsjechië. En, en hij is ook wel eens als, uh, meegevlogen als in een bommenwerper en, en dat soort dingen. dat is een ZUJK aan met een mondkracht. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat is natuurlijk duidelijk het imago wat hij wil hebben. En dan is het natuurlijk heel stoer om te kunnen zeggen... ik laat de Zwarte Zeevloot uh, uitvaar. Hij heeft ook met politiek te maken, want die Zwarte Zeevloot is hun vloot voor het Midden-Oosten, voor de Middellandse Zee. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Met geopolitiek, geostrategie, hoe verhoud je tot andere landen... waarom doet Rusland zo lastig over Syrië samen met China... tegenover het Westen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar je strijdkrachten gebruiken is daar een ideaal middel voor. En zeker als je dat doet rondom een topconferentie... dan weet je dat je alle media om je heen hebt... En, en dat er uh, zelfs in de Tros Nieuws -show aandacht aan je wordt besteed. Ja, zo is het. Goed, hartelijk dank. In Zweden is het dus ophef ontstaan over Russische gevechtvliegtuigen... die met Pasen ongestoord een nepe aanval konden uitvoeren... op Zweedse militaire installaties. U hoorde Marcel de Haas, luitenant-kolonel buitendienst... en Ruslandkenner van Instituut Klungendaal. Dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan. Vaste prik, van half negen tot elf op de Radio 1 zaterdagochtend. Dit is de Tros Nieuws show met Peter de Bie en Nieke van der Wee. De drie Volendamse vissersbroer Patrick, Ger en Jack Schilder hebben een volautomatische vissorteermachine uitgevonden. En daarmee kan het leven gered worden van tonnen ondermaatse vis die als bijvangst binnen wordt gehaald. Afgelopen dinsdag zijn de broers naar Brussel getogen om een uitvinding te demonstreren. En hopelijk Europese subsidie binnen te halen waarover het Europese parlement in mei en juni gaat stemmen. Over die volautomatische vis gaan we praten met een van de broers, Patrick Schilder. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent afgelopen dinsdag in Brussel geweest? Ja, wij zijn uh, uitgenodigd door uh, meneer Lambert van Nisselerooi van en wie is het dat? EVP. Van de EVP, dat dus is... Dus een... zeg het, uh, het CDA in uh, Brussel. Ja. Ja, en, en, en waarom uh, werd u uitgenodigd? Nou, wij hebben uh, het discardprobleem. Dat is bijvangst in de visserij. Hoe dat, noemt uh, u dat? Wat zegt u? Hoe noemt u dat probleem? Het discardprobleem noemen ze het in Brussel. Maar het is eigenlijk uh, okay. bijvangst. Dus dat is vis die onbedoeld uh, wordt bijgevangen. Ja. Ondermaat, je mag ze niet aanvoeren. Uh, dat soort uh, vis. Maar die vang je gewoon bij. En die moet levendig terug. Dat, tenminste, dat is wat wij willen. Hoe was het tot nu toe? Nou, tot nu toe gaat gewoon in, uh, dat ligt er ook aan wat voor visserij je beoefent. Maar wij voeren zelf uh, op het IJsselmeer, zeg maar. En daar was, uh, zeg maar, uh, 87% van de bijvangst ging dood. En toen hebben we en dat... waarom? Nou, die, die werd gewoon bijgevangen. En dan storten we dat op dek, zeg maar. Mm -hmm. En dan pikten we de vis die we wilden hebben eruit. Met de hand? Ja, nee, ook ja, met de hand. En, en die andere vis die was gewoon te lang op het droge weg die, ja. die ging dus dood. Ja. Dus die, en werd die dan alsnog teruggegooid in zee, dood en wel? Die gooiden wij in Andermeo, die eten die vis, zeg maar, op. Dat zo. waren wij vroeger gewend. Ja, nou, oh. want je mag ze niet op het land brengen, toch? Nee, je mocht ze niet meenemen. Dus uh, zo snel mogelijk terug. Je probeerde natuurlijk zoveel mogelijk levendig terug te gooien, maar... Uh, op het IJsselmeer was het gewoon zo, dat uh, zeg maar drie kwart ging. dan. Uh, want hoe stel zijn die beesten dan dood als ze op het uh, dek liggen? Ja, dat, ah. dat valt eigenlijk nog wel mee. Wij gooiden ze dan gewoon in het bun. Dat is zeg maar een soort uh, leefruim, uh, uh, waar ze in zwemmen, zwommen. Ja. En uh, ja, veel van die vissen, die overleefden dat dan gewoon niet. Dan gooiden we er veel in. En op een gegeven moment, toen hebben we gewoon uh, gedacht van, uh, dit moet anders, want we kregen een, uh, een verbod... Uh, wilde het ministerie ons opleggen. En maar, toen hebben wij maar, gewoon gezegd, Wat voor anders. verbod wilde u... Uh, nou, ministerie... op het IJsselmeer was het zo dat ze gewoon zeiden... die schietvuik wordt 1 januari 2010 verboden. Wat is een schietvuik? Dat is een fuik om paling mee te vangen, zeg maar. En toen ging iedere visserman ging iets zoeken in zijn fuik... om die zo aan te passen dat hij geen vis meer ving. Dus... en die vuik dat, dat zijn die stilstaande dingen, hè? die hangen ja. aan die palen. Ja. Mm -hmm. juist. En toen hebben wij dus, uh, dachten bij ons eigen, op het moment dat wij die vis vangen, leeft hij. Dus gaat er dan iets mee doen. Als je, als je vroeger klein was en je ving een visje, gooi je hem in een emmer. Ja. En als je dan dertig bent, dan gooit een visserman gooit hem, uh, gooit hem op dek. Ja, wij dachten, dat moet anders. Dus, dus we toe... moeten hem niet meer op het dek gooien, maar we moeten hem in het water gooien. Ja, dus wat wij eigenlijk, uh, het uitgangspunt van ons was, we gooien hem gewoon in een aquarium. Op de boot? Op de boot. Dus daar is het en dan weg. ga je weer op een of andere manier met de hand de goeie eruit nee, halen? dan oh. ga je op uh, het IJsselmeer werken we dan met waterstroom. En op, de, dus, dus op het IJsselmeer hebben we dat dus met waterstroom opgelost. Hoe Want paling. dan? Paling is bang voor licht. En die gaat tegen de stroom in zwemmen. Dus wat, wij gingen gewoon water in een bak pompen... En wat gebeurde er toen? Die paling ging daar tegenin zwemmen en de vis ging ermee meezwemmen. Dat is net hoeveel ah. water je erop zette. En wat gebeurde er toen? Die vis die zwom netjes terug. En toen brachten we dus de overleving terug van 13 wat En dan, 13 dan zet je gezet. er een schotje tussen en links heb je de paling en rechts heb je alles wat je niet nodig hebt. Ja, heel simpel. Want, dat betekent als je dus, want daar is de bedoeling dat je alleen dus op paling vis. Alles wat, ja. wat geen paling is, dat noemt u in dat bijvangst. geval bijvangst. Okay. Ja. Dus op die manier kon die vis gewoon regelrecht weer in het vrije water komen. Ja, uitkomen. en die, die was niet gedesoriënteerd. Zeg dat maar. had u zelf was... bedacht? Ja. Nou. En, we, en we gingen gewoon, mijn schoonvader was aannemer. Ik zeg tegen mijn broer, timmer deze vijf planken nou eens in elkaar. Ik lag s nachts op bed. Ik zeg, dat, moet, dat moeten we proberen. Ik moet het water kunnen controleren. Dat was het uitgangspunt dat ik had. Ja, dus u had gewoon, u heeft gewoon een zwembad op de boot gebouwd? Ja, juist. Een aquarium. En, en, en, en dat je wel handig dat linker gedeelte of het rechter gedeelte waar de bijvangst zat, gewoon zo weer terug kan lopen, laten lopen in zee. Ja. Dan gaan er nog wel een paar dood, maar goed. Nou, dat was, uh, we kunnen 99% levendig terugkrijgen nou, op het super. IJsselmeer dus. Maar die meeuwen die vinden dat natuurlijk niet zo fijn. Die nee. Maar die uh, de vogelstand op het uh, IJsselmeer uh, bijvoorbeeld, die neemt af, zeggen onderzoekers. Maar dat, uh, wij zeggen gewoon dat komt omdat alle vissers met, uh, die met vuiken uh, vissen, met een uh, overlevingssysteem uh, vissen. Want uh, dat, dat heeft meteen. Ja. Bij, bij, bij jullie handel heeft iedereen gedacht, dat is een goed idee van die schilders. Nou, wij hebben. De, de, het ministerie had gewoon gezegd. Uh, er gaat een verbod komen. Mits, jullie dat probleem oplossen. Ja. Maar, maar verbod op wat kwam er dan? Op die fuik. Op die vijf. En, en, en toe, wat okay. gebeurde er toen? Toen hebben we dus op het IJsselmeer het probleem opgelost. Ja, ja. En toen is dat onderzocht door een onderzoeksbureau. Imaris was dat in dat geval. Mm -hmm. En toen zeiden die onderzoekers tegen ons: Jongens, kunnen jullie ook eens kijken naar het probleem. in, in eerste instantie de garnalenvisserij. Dus, wat het verhaal was het probleem van de garnalenvisserij? Dat zijn toch hele kleine piepkleine beestjes? Ja, nou in de garnalenvisserij uh, is. Uh, een, uh, zijn wij toen gaan kijken hoe dat werkte. Dat wisten we natuurlijk wel, maar gewoon in de praktijk. En die visserij, die, is, uh, die mensen hebben het goed voor elkaar. Die bevissen bijvoorbeeld met een zeefnet. Dus dat, uh, maar ja, omdat die beestjes zo klein zijn, worden ze ook met kleine netten gevangen. Dus er zal wel eindeloos bijvang zitten. Daar is, uh, maar die, die mensen vissen ook met een soort net in het net. Dus alle vis die groter is, lozen ze meteen. Dus dat is een heel goed systeem. En toch zijn we toen nog een keer gaan kijken, of zijn we gaan kijken, wat is er nou aan de hand. En, uh, maar die, die mensen vangen ook een groot gedeelte van die granalen. Die heeft de maat nog niet. Maar een ganaal is heel sterk, die kan veel hebben. En wij hebben dus dat toen uitgetest. En toen, als we daar met dat zeefnet vissen, en we gaan dan kijken, dan is er ongeveer nog een procent of tien echt bijvangst. Juist. En toen hebben we een, daar, uh, voor dat, uh, die ondermaatse granalen en voor die bijvangst. Dus dat is zeg maar een. Dan kon je ongeveer op de helft uit. Waar een groot gedeelte. Maar als je die gewoon goed bewerkt. dan kun je dat gewoon allemaal levendig terugkrijgen. En dan kun je twee, drie weken later vang je. Vang je dat is gewoon trillen. Dat een trillen, en dan zijn, ze, zijn ze wel groot genoeg. Ja. Nou begreep ik dat Brussel. Want daar was u dus. Hoe was dat eigenlijk dan om daar in Brussel te zijn? als Voor een visserman natuurlijk niet een bepaald een dagelijkse locatie. Nou, uh, dat was een, uh, een, een, een. Je moet het eigenlijk zien als een pand. Dat heb je nog nooit gezien. Want daar werkt gewoon 6.000 mensen. Dus de, uh, we begonnen om te beginnen de weg al niet vinden. Dus. Nee. Maar dat was, uh, ja, dat, uh, dat, dat was echt mega om zo'n uh, keer te zien. Het was een half een zo'n kittige uh, secretaresse u halen, ja. kijk op je koffie. Ja. En dan moet je wachten. Nou, we, we werden vrij snel. Uh, en had ontmoet. u dat ding bij u, nee, dat aquarium mee? Een tekening uh, Wij hebben dat onderzocht, zeg maar. Dat hebben we een uh, SBIR-project was dat. Wij mochten dat maken. Dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we dat uh, allemaal uh, onderzocht, opgefilmd. En die beelden en die rapporten hebben we meegenomen naar Brussel. En die hebben we, zeg maar, aan de visserijmensen uh, laten zien die daar zitten. Want die willen die, uh, in Brussel willen ze dus die discardban invoeren. Ja, dat ze, betekent de bijvangst uh, moet dan mee worden genomen. Zeg ja, verbod wordt er. Hè? En dan moet je de, de bijvangst meenemen naar de wal. Ja. En dan kan je er ook nog wel iets mee doen waarschijnlijk. Ja, nou, dat is wij zeggen... Stel nou dat je bijvoorbeeld, en dat is ook wat we daar gezegd hebben... Stel nou dat je gewoon als visserman aan kunt tonen... dat je meer dan 90% levendig terug kunt zetten... is dat dan wel verstandig. Want? dan kunnen ze groeien en groot worden. Want een ja. vis kan bijvoorbeeld in tijd van twee, drie weken kan hij in gewicht verdubbelen. Ah, ja. Dus dat is, een, dat is een kapitaalvernietiging wat je dan gaat toepassen. En uh, wij hebben dat overlegd daar dan in Brussel. En die mensen die zeiden gewoon, ja, moet je goed luisteren. Als jullie als vissers kunnen aantonen dat je die vis levendig terugzet... dan gaan wij daar gewoon absoluut in mee. Maar wat bedoelen ze daarmee? Dan gaan we jullie subsidiëren bij dit, uh, het, het ont ontwikkelen grootschalig van dit. Uh, wij, wij hebben daar gepraat. gewoon gevraagd van uh, kunnen we vissers die dit aan willen schaffen kunnen, kunnen die ondersteund worden? Nou, dat werd gewoon eigenlijk meteen gezegd van uh, als uh, blijkt dat dit gewoon goed werkt, dan gaan wij die vissers gewoon uh, subsidie geven om die bijvangst in leven te houden. Is het een dure aanschaf? Nou, je moet het eigenlijk uh, bekijken als een, een visserman heeft nu een systeem op dek staan. Om die vis te verwerken. Dat is een beetje uh, vervelend. Veel van die systemen kunnen worden aangepast. Maar als een visserman bijvoorbeeld uh, een nieuw schip zou laten bouwen. of uh, hij, heeft er, hij gaat uh, op uh, bijvoorbeeld kanaal vissen. dan kost dat nieuwe systeem. Uh, dat zal precies hetzelfde kosten als het oude. Maar het doet alleen iets anders. Maar het doet alleen iets anders, ja. Dus je kan gewoon, uh, in principe kun je de vis gewoon levendig terugzetten. En waar is die subsidie, als u die zou krijgen, nou voor bedoeld? Voor het ontwikkelen van het product uiteindelijk? Uh, wij hebben gewoon gevraagd daar vissers die uh, interesse hebben. En, en uh, ja, Brussel gaf dat zelf ook aan. Dan zullen we alle subsidies die of voor anderen zijn... zullen worden opengesteld voor die mensen. En toen hebben we er nog bij gevraagd. Uh, want uh, er zijn natuurlijk heel veel instanties in Nederland... die uh, nogal lastig zijn om het... Uh, <laughs> Rustig aan, te zeggen. rustig aan te zeggen. En toen hebben we tegen Brussel gezegd... voordat uh, dat begint, laten we nou gewoon om te beginnen... zo snel mogelijk het op vijf schepen zetten. Dan moeten jullie ons bij alpen, want wij zijn uh, ook maar de vissers. Dan gaan we dat uh, aan al die mensen laten zien. En we kunnen, Brussel kun, kan dat zelf bekijken. We hebben die mensen ook uitgenodigd, dan, als we dat draait. En dan kunnen ze zeggen, nou, wij willen dat in uh, Europa hebben, ja of nee. Heel veel succes. In mei-juni wordt daar een uitspraak over gedaan. U hoorde Patrick Schilder. Het gaat dus over bijvangst die teruggaat. Passie voor auto's. We gaan nu lekker op de ja, show. Staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers, over kosten en klassiekers. Het kabinet wil dat er motorrijtuigenbelasting gaat worden betaald voor oldtimers. Hoe rijdt de nieuwe Skoda Octavia? Wat een mooie auto. Maar wacht even, is... ik ben aan het sparen. En autonews vers van de pers. Bas, ik ben vanochtend verliefd geworden. Alweer. Vanmiddag Bas en Carlo om twee uur. Ja. De Tros Show.